Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oh, oh. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Shorna. Sinds het aantreden van commandant Schaap bij de Amsterdamse brandweer... zijn zes medewerkers ontslagen omdat ze regels en integriteitscodes hebben geschonden. Ook kregen zeven medewerkers voorwaardelijk ontslag Blijkt uit onderzoek van de lokale nieuwszender AT5 schaap werd 2,5 jaar geleden benoemd... om de macho-cultuur in het brandweerkorps aan te pakken. Hij stuitte op veel weerstand. In totaal zijn in de afgelopen 2,5 jaar... 50 brandweerlieden gewaarschuwd of gestraft. In Parijs zijn voor het begin van nieuwe protesten... meer dan 20 gele hesjesdragers opgepakt. Voor het vijfde weekend op reis staan er duizenden veiligheidstroepen... in de Franse hoofdstad om te voorkomen dat protesten uit de hand lopen.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 Een Rotterdamse vastgoedondernemer kocht de stukken grond... en kreeg 8 miljoen toe om de grond te onderhouden. Daarna bleek ProRail de grond toch nodig te hebben... en daarvoor werd ruim 18 miljoen betaald. Bij distributiecentra van online supermarkt Picnic... is de werkomgeving onveilig, de werkdruk te hoog... en zijn beloningen te laag, meldt Trouw. De krant baseert zich op foto's en documenten... die een onderzoek van de vakbond FNV... onder ruim 100 medewerkers ondersteunen.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 Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen files.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 en zand voor. Ze gaan naar Spaat, en waar die chef dan het verkeren? The gonna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 Maar wat hebben we een bijzonder mens hier aan tafel. De techniek en de muziek is verzorgd door Jan Kool. Dankjewel Jan, voor al je werk weer. Even een correctie. Zeg het eens, Jan. De, de, de muziek is uitgezocht door Kort Draaier. Nou, dat, dus dat is wel. Altijd. Maar, maar jij bedient de knapper. Jij ja, bent de regisseur. Bedankt, Jan, voor je aanwezigheid, ja. voor al je werk. Um,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 Nou, koning kreeg zijn centjes en wij gingen verbouwen. maar wij, <tunnelijen> toen was ik nog een babytje. Yep. Dus dat ja dat. We <tunnelijen> gaan even luisteren naar de ja. muziek, oh, Tess. Ja, heb je een mooi. <tunnelijen>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 You. <laughs>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 Daar kom ik uh, zo meteen op. Oh, daar kom ik ja, zo. Ja, ja. Nou, er was een afdeling, een Maar die uh, mensen uh, bedachten allemaal uh, spelletjes. Die bedachten allemaal spelletjes voor uh, de jeugd. Voor de jeugd. En Zaklopen. En dat, en dat was niet moeilijk hoor. Zaklopen. Zaklopen, eieren op een lepel en al die dingen meer. En dat was elk weekend was het feest. En de granalenvissen deden jullie ook? Jawel, jawel granalenvissen, horsmakrelen uit de zee schoppen.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 Hoe zalig is de jongenskiel die van je schouder glijdt, hè, zoiets? Dan ga je naar het gevaar kijken. En dan zie je de luchtgevechten van jagers. Ik weet niet hoe al die toestellen heten. Maar boven en muiden. En dan zag je dus het ge, ge, ge, ge, gevecht van die vliegtuigen.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 on Christmas Day, and men will dit is voor een mooi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 and relations Send salutation You As a star Shine a This is a Christmas Yes, a Christmas, my dear A time Zeg maar Jan Kool, wie This was, was James Brown? Dat dacht ik. Onmiskenbaar. Ja. Echt van nu, hè? Ja, precies. Nou, leuk nummer. Eh, dames en heren, luisteraars, we zijn in gesprek met Ted van der Leden. En eh, een, een, een interessant en belangrijk persoon in het hele Zandvoedse leven, Komt er straks nog even op terug. Eh, we hebben de periode nu beschreven van de oorlog eh, die Ted persoonlijk heeft meegemaakt.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 En die nam dan zo'n mortiergenaat, of ik weet niet hoe al dat getuig heet. En dan liep hij ermee op zijn nek. En hij. Ik zeg hij gaat overleefd. het overleefd? Om, om parlementair zeg ik het. Hij donderde die dingen achter zijn tent neer. En achter zijn tent lag een hele stapel met die munitie. En op een zeker moment uh, vond iemand de genaat. En toen zei hij, nou uh, geef die maar hier. En die gooide die in een beerput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 Uh, een onderscheiding gekregen. Wat was dat? Een envelop met geld? Uh, nou, zo werkte het toen, dacht ik niet, hoor. Oh. Nee, uh, ik heb een, uh, wij hebben een uh, zilveren uh, vork en lepel met inscriptie gekregen. En uh, de oorkonden, die, die, die heb ik niet meer. Maar, maar het bestek heb je wel? Het bestek heb ik nog wel, ja. ja, ja. Ik eet er niet van, hoor. Je nee, wel. nee. Ja. Uh, uh, Ted, we gaan... We gaan uh,